Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken kondigde dat aan in Rome... waar hij was voor de Libië-top. In Benghazi, het bolwerk van de opstandelingen tegen koronel Gaddafi... ontmoet het team onder meer de Nationale Overgangsraad. Dat is de spreekbuis van het verzet.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 Asielzoekers kunnen dan sneller beginnen met hun inburgering... en Leers denkt dat hij zo 65 miljoen euro kan besparen op de asielopvang. Gedoogpartner PVV reageert sceptisch. Volgens partijleider Wilders mag het plan eronder geen beding toe leiden... dat Henk en Ingrid straks langer op de wachtlijst moeten staan...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 Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot zo'n 5 graden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. In het weekend wordt het nog wat warmer, zo'n 25 graden. In de loop van zondag kans op een enkele regenbui. Daarna iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seat 7.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Chris Keine. Er werden vandaag bij ons veel mooie woorden gesproken over vrijheid. Morgen, na de vrijdaggebeden, zullen in heel Syrië vermoedelijk weer duizenden mensen... het nietsontziende geweld van het regime Assad trotseren. In Syrië is het iedere dag bevrijdingsdag.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 Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I cut for wonderful to four, I hear her on my door In the evening when the sun go down When there be nobody else around She kisses me, she holds me tight And tells me, Richard, everything's all right Oh, I, know. Oh, I know, I know New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 We, we, we. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah. ray charles was dat Halleluja, hallelujah i love her so de eerste politieke reacties op de Arabische Lente waren vaak... O oh hemeltje, nu krijgen we de moslimbroeders. Maar hoe bang moeten we daar nou eigenlijk voor zijn? Straks een gesprek met Europarlementariër Hans van Balen, die zich vanmiddag in Cairo in het hol van de leeuw waagde. En ik vraag hem dan meteen wat hij vindt van het steunfonds... voor de Libische rebellen dat vandaag in het leven is geroepen. Een docent internationale betrekkingen, Paul Aarts zal daar ook zijn mening over geven. Amnesty International meldde vandaag dat meer dan 200.000 mensen... onder gruwelijke omstandigheden in Noord-Koreaanse strafkampen zitten. Straks een gesprek met een woordvoerder van Amnesty... en met de Nederlandse hoogleraar Saver in het Zuid-Koreaanse Seoul. En onlangs was het 50 jaar geleden dat de Rus Yuri Gagarin... de eerste man in de ruimte was... Ellen Shepard was de tweede, namelijk vandaag, vijftig jaar geleden. Maar dat weet niemand meer, arme Ellen. Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders en astronaut Lodewijk van der Berg... leggen straks uit waarom dat is. En om vijf voor twaalf meten we de belevenissen van twee popsterren... die vandaag per helikopter hun vrijheidsmuziek over het land verspreiden. Dat allemaal na het nieuws van vandaag. Donderdag, 5 mei. Op bevrijdingsdag in Nederland beleefde Amerika een moment dat sterk leek op onze dodenherdenking. President Obama legde een krans bij Ground Zero voor de slachtoffers van 11 september. Voorafgaand zei de president dat het doden van Osama Bin Laden een signaal is aan iedereen die kwaad wil. What voor New York is een hoofdstuk afgesloten en kan de verwerking beginnen. You got him, president Obama. And you got that master. And maybe all the, the souls can now rest. Aan de telefoon correspondent Michiel Vos in New York. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Chris. Was je erbij? Ja, maar erbij moet je wel met een beetje korreltje zout nemen. Want we werden allemaal ver weggehouden. Want dat was ook een beetje de bedoeling. Obama wilde er wel zijn, maar wilde er ook niet te veel zijn. Hij wilde niet maar af ...beschuldigd worden van het gebruiken van de locatie, Ground Zero... ...en het schudden van handen met eh, brandweerlieden en politiemensen... ...en natuurlijk de weduwen van uh, de slachtoffers voor politieke doeleinden. Dus we mochten er wel bij zijn, maar we moesten natuurlijk wel op afstand blijven. En dat merkte je, ik heb het van, ik moet je eerlijk zeggen, van redelijke afstand gezien. Ja, en uh, is, is dat dan uh, heel netjes van Obama of is het juist eigenlijk heel slim van hem? Ja, ik denk beide... En ik denk dat hij niet heel anders kan. Hij, hij moest hier natuurlijk een keer naartoe als president. Hij was hier ooit als kandidaat in 2008, maar nooit als president. Het hoort nu een beetje bij het moderne Amerikaans presidentschap... dat je dus uh, over een bepaalde rode loper... die niet al, al te makkelijk ligt bij Ground Zero gaat... en dan ja. dus ja, die verschillende groepen ontmoet. En dat is link en politiek niet altijd makkelijk. En zeker niet voor Obama... die al niet als een soort ketelbinkie bekend stond in Amerika... maar nu ja. natuurlijk deze week ja, met spierballen opgerold naar New York kon komen. En dan dit doet. Maar dan mag dat dus niet te veel voor de camera's. Dus nee. mensen die willen kijken, zoals ik bijvoorbeeld, hè, nieuwsgierigen, toeristen, zeg maar, die moeten natuurlijk ver weg worden gehouden. Anders dan wordt hij beschuldigd van wat hetgeen het geen Bush altijd een beetje deed. Het gebruiken van Ground Zero en 9-11 om maar weer eens even een politiek spelletje te spelen. Oké, okay. dankjewel Michiel. Geen dank. Op bevrijdingsdag in Nederland is de laatste veteraan uit de Eerste Wereldoorlog overleden. Claude Chules is 110 geworden. Als 14-jarige jongen monsterde hij aan op een Brits marineschip... en zag hij de Duitsers een nederlaag leiden. Ze dat ze geen meer kans hadden. Als ze ze hoop gegeven. En het was left ons en de onrust in Syrië houdt aan. Het leger trekt zich terug uit Dara. Maar president Assad lijkt vastbesloten alle protesten de kop in te drukken. Vrang genoeg. Op deze dag leek het in Damascus wel of er ratia's werden gehouden vandaag. Er zijn volgens Amnesty International al duizenden mensen opgepakt. Het leger sluit stadswijken af. Dan gaat de Veiligheidsdienst met een lijst naar binnen. En dan worden mensen echt, soms hele gezinnen worden gewoon opgepakt en die verdwijnen in gevangenis. Ook de politieke onrust, maar dan toch van een ander niveau in België, houdt aan. Het lijkt wel oorlog tussen de politici en koning Albert. Parlementariërs zouden gelekt hebben over hun gesprekken met de koning. Tot woede van het paleis, want zo weet heel België nu... dat de koning geen nieuwe verkiezingen wil, ondanks de slepende politieke crisis. Ze moeten maar hun plan trekken. Ze kunnen voor mijn part nog vijf maanden onderhandelen als ze dat willen... maar ik teken nooit een besluit om naar nieuwe verkiezingen te gaan. Ik zal dat niet toelaten... En er is eindelijk duidelijkheid voor de nabestaanden van de slachtoffers van het Air France-toestel dat in 2009 neerstortte voor de kust van Brazilië. Eerder deze week werden de zwarte dozen gevonden en nu zijn ook de eerste lichamen geborgen. het korp dat was door de Vondemar, had ik de gevoel dat mijn zoon Ik denk dat elk familie dat voelde. Door het mooie weer en een vrije dag trokken veel mensen vandaag erop uit naar pretparken bijvoorbeeld. Doe de daar wel dan. Dat is lachen, grievenbrullen met attracties om te smullen, niet schroef, alles mag. Wauw! Doe de daar wel dan, daar kikken je van op! Maar niet vandaag dan dat Duinrel, want Downwell kon de drukte niet aan. Dat was ook zo bij de bevrijdingsfestivals in Zwolle en Utrecht. Op veertien plaatsen in het land waren popfestivals en die trokken een miljoen bezoekers. De ene met een duidelijke reden. Eén minuut per jaar gewoon even je mond te houden. Even heel goed beseffen dat we het heel goed hebben. Dat is wel het minste. Net als de ander trouwens. Ja, ik weet nog niet. Uh, ik moest hierheen van mijn moeder... Voor sommige mensen kon het allemaal niet snel genoeg voorbij gaan. Hier zitten twee dames. De een heeft een groen mutsje op. En de ander zit steeds met de vingers in de oren. Ja, vanwege de enorme herrie. Een festival kan gewoon le leuke, gezellige muziek zijn. Maar dit is gebonk, gebonk en nog eens gebonk. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en een deel van dat gebonk van Wayland namelijk, namelijk... hoort u zometeen naar de ochtendkranten met Martijn Nijhuis. In de pers een interview met een vriend van Zahra Bahrami... de Nederlands-Iraanse vrouw die begin dit jaar werd geëxecuteerd. De vriend is woest, want, zegt hij, Nederland deed niets na haar arrestatie. En dat terwijl hij de Nederlandse ambassadeur al begin vorig jaar zou hebben verteld... dat Bagrami was opgepakt. Een half jaar voordat buitenlandse zaken officieel op de hoogte was. Met het ministerie ontkennen ze dat. Op de site van de pers zijn haar laatste woorden te horen. Want vlak voor haar arrestatie belde ze naar een radiostation van de oppositie. Ze had het over veiligheidstroepen die voor haar ogen over die jongeren heen reden. Ze zullen me niet meer stil krijgen, zei ze. Een mooie term in trouw dat het heeft over een moedermelkbank in Amsterdam. Vanaf deze week kunnen vrouwen in het VU Medisch Centrum moedermelk doneren. Speciaal voor te vroeg geboren baby's... van wie de moeder niet in staat is om borstvoeding te geven. Er wordt al langer gesproken over zo'n donorbank. En nu wordt dus begonnen met het verzamelen van de moedermelk. Zodat kan worden uitgezocht of die echt beter is dan kunstvoeding. In de Telegraaf gaat het over de radioactief besmette container uit Japan die in de Rotterdamse haven door de controle is geglipt. In de krant komt het bedrijf Safety First aan het woord dat de besmette container ontdekte na een meting. En er was om die meting gevraagd door het bedrijf dat de container ontving. Volgens Safety First heeft de douane in Rotterdam niet genoeg apparatuur om containers goed te kunnen scannen. Bovendien wordt steekproefsgewijs maar 20% gemeten op verhoogde straling. En dat zou veel te weinig zijn. De Volkskrant heeft het over de rel rond Greta Duizenberg... een fanatiek voorvechtster van de Palestijnse zaak. Zij zou tijdens de dodenherdenking Harry hebben geschopt... in een Amsterdams restaurant. Een ober van dat restaurant twitterde gisteren... Driemaal raden wie er door de twee minuten stilte heen telefoneert. Greta Duizenberg door het hele restaurant uitgefloten. De ober geeft nu toe dat dat niet klopt. De telefoon van een toerist rinkelde en daarna zei Duizenberg iets. Ze kon niet eens bellen, want haar mobieltje was gestolen. De ober verwijderde het Twitterbericht, maar toen was het al landelijk nieuws. Verder gaat het verhaal dat Duizenberg gasten heeft lastiggevallen... met verhalen over de joods palestijnse kwestie. Daarna zou ze zijn verwijderd door de politie... maar Duizenberg zelf zegt in de krant dat ze niemand heeft lastiggevallen... en dat ze vrijwillig is vertrokken. Dat laatste wordt bevestigd door de politie. Bij de zeehondencrash in Pieterburen zijn de eerste twee huilers van het jaar opgevangen. Babyzeehonden die hun moeder zijn kwijtgeraakt. Leni hart zegt in Metro dat er steeds meer van die zeehondenbaby's zijn. Maar volgens een onderzoeker van de Universiteit Wageningen gaat het juist prima met de populatie. Hij is erop tegen om elke gestrande zeehond op te lappen en terug te zetten. In de natuur heb je nou eenmaal ziektes, zegt hij. En eerder zeiden andere wetenschappers al... dat het opvangen van de zeehonden de natuurlijke selectie tegengaat... waardoor zwaktes en ziektes in de populatie blijven. De reactie van Leen niet hard. Lulkoek, moeten wij voor God spelen? Moeten we tegen een kind zeggen dat een jonge zeehond op het strand ziet liggen? Laat maar kreperen. Voor het eerst krijgt een Duitse stad misschien een Nederlander als burgemeester. Frans Willemen. In 2008 werd hij ontslagen als burgemeester van de Twentse gemeente Dinkeland... na een conflict met de gemeenteraad. Nu probeert hij burgemeester te worden van Nordhorn. Hij heeft al 350 tulpen uitgedeeld en met potentiële stemmers gepraat. In het Duits natuurlijk. Dat spreek ik vloeiend, zegt Willemme zelf. De inwoners van Nordhorn zien dat een tikkeltje anders. Hij heeft een Nederlands accent, maar hij klinkt aandoenlijk, zegt iemand. Een andere Duitser is wat stelliger. Hij klinkt als Rudy Karel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. They left. Of u het ook gebonk vond. Want dit was Whalen vandaag in Haarlem. een van de 14 popfestivals die ter ere van Bevrijdingsdag gehouden werden. Het heette Happy Song. Welke houding moeten wij het Westen aannemen ten opzichte wat zich aan nieuwe machten in het Midden-Oosten, de Arabische wereld, hoe je het ook wil omschrijven, um, aan het ontwikkelen is sinds daar de Arabische lente is uitgebroken? Ik spreek erover met Hans van Balen, hij is Europarlementariër voor de VVD en op dit moment in Cairo en hier in de studio zit Paul Aerts, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Van Balen, uh, Zometeen wil ik met u allebei ook even praten... over dat andere nieuws van vandaag. Namelijk dat er een soort steunfonds is opgericht... voor uh, de rebellen in Libië, waar ook Nederland meedoet. Maar eerst even over Egypte, want uh, daar bent u, in Cairo. En u uh, zou vanavond een ontmoeting hebben met leden van de moslimbroeders. Daar is dat doorgegaan? Dat is doorgegaan. Ik heb met meneer Ali al-Fatta gesproken en met... Walid uh, Shelby, de installatie, is dan de media-spokesman, de media-coördinator. En die, uh, die hebben dus ook uh, officieel toestemming gekregen van hun... Uh, club om met ons te praten. Hmm. En dat hebben we gedurende twee uur gedaan. Het was een boeiende sessie. En hoe ging dat, als, uitgerust... ik mag, als ik even mag onderbreken, was, was dat nog ingewikkeld? Want officieel zijn ze nog verboden hè, in Egypte. Nou, ze hebben tegenwoordig ook visitekaartjes gewoon met moslimbroederschap erop, en met adres, et cetera. Dus eh, officieel zijn ze inderdaad verboden, maar ze worden niet op dit moment vervolgd. Eh, dat is ook wat ze zelf zeggen. En, en uh, u zegt het was boeiend. Waar hebt u het over gehad? Nou ja, in de eerste plaats uh, moet je enig vertrouwen proberen te wekken, want de moslimbroederschap en, uh, laten we zeggen, ook de buitenwereld, dat zijn geen echte vrienden. Uh, wij hebben een bepaalde opvatting over hen en zij over ons. Uh, zij vinden dat wij eenzijdig zijn, uh, natuurlijk richting Israël, maar eenzijdig ook uh, als steunpilaren voor het vorige regime uh, van Mubarak en Ben Ali in Tunesië. En vanuit onze kant, want ik ben hier met een aantal collega's uit, met name ook Oost-Europa, die hebben zelf zo'n omwenteling meegemaakt. Uh -huh. En wij zeggen ja, maar spreek je nou eens volledig uit voor een uh, normale democratie, waarbij uiteindelijk alle burgers gelijk zijn, welk geloof ze ook hebben, waar de vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen, en waar je uh, twee staten wilt hebben de Israëlische staat. En een Palestijnse staat die in vrede met elkaar leven. En dat hebt u ook zo tegen ze gezegd vandaag? Spreek je daar nou eens voor hè? Ja, dat, dat, dat, dat, kun je, dat doe je natuurlijk met. Uh, laten we me zeggen, dat doe je ook met enig respect. Want er is geen examen van geen van beide kanten. Nee, want ze zeiden niet uh, waar, waar bemoeit u zich mee of? Nee, want anders waren ze niet naar ons gekomen. Oké. Okay. Uh, dus, uh, maar, ik zei al, het is een, een, een, er zitten twee kanten aan het gesprek. Zij wisten wat wij wilden horen. Mm -hmm. uh, ze zijn niet gek. Het zijn zeker de mensen die afgewaarde waren, waren, slimme mensen. Dus ze beginnen over vrijheid. He, dat is voor ons op de eerste plaats. En alle mensen die vrij zijn, zullen de sharia kiezen. En dat zeggen we ze achteraan. Dat de vrouw... is de, de, de islamitische wetgeving, ja. voor zover ja. er überhaupt uh, echt sprake ja, precies. is. Ja. Uh, als men praat over de vrouw, dan zegt men ja, je vrouw heeft rechten, die worden ons gerespecteerd uh, zoals dat in onze traditie bekend is. Dat is niet helemaal een antwoord op uh, gelijke rechten voor man en vrouw. En als we dan zeggen, oké, okay, een twee-staten-oplossing, Israël-Palestijnen, dan zeggen ze, nou ja, als ik vraag, steunt u dan ook de onafhankelijke staat Israël, hè? naast een Palestijnse staat? En dan wordt het stil, dan zeggen ze, nou, daar kunnen wij niet over spreken, dat moeten de Palestijnen doen. Dus ja, maar u heeft er wel een opvatting over, en dan wordt het moeilijk. Uh, maar uh, ze zijn een, een partij met een januskop. He, daar zitten allerlei soorten mensen in. Het is eigenlijk geen partij. Ze gaan een partij steunen: de Gerechtigheidspartij. Dat is eigenlijk een soort ja, afgeleide club. Ze zullen met onafhankelijke kandidaten komen. En er zijn vrij snel verkiezingen in september. Dus ze zouden wel eens een flinke. Ja. Uh, portie van, het, van de parlementaire zetels kunnen krijgen. Ja, ik, ik, ik ga u zo meteen even vragen of u, of u de antwoorden bevredigend vond, maar ik laat u eerst even horen wat uw uh, partijleider, premier Rutte, uh, eigenlijk kort na de revolutie uh, begon in Egypte, zei over de moslimbroeders. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat de moslimbroederschap daar de macht overneemt en dat risico is zeer groot aanwezig. Uh, dat er dan zo'n machtsvacuum komt waarin Egypte niet de kant op gaat van uh, Indonesië, Turkije. Dus een democratische staat met een grote islamitische bevolking. Maar veel meer de kansen op kunnen gaan van de Gazastrook of Iran. Ja. De deelt u ook na het gesprek van vandaag zijn uh, zorg? Ja, hij zei dat je moet er niet aan denken dat zij de macht overnemen. Nee. Daar moet ik ook niet aan denken. Nee. Uh, als zij een, een relatieve minderheid zijn uh, in het parlement. En nog via onafhankelijke kandidaten, dan is dat een andere zaak. Maar ik hoop echt dat de seculiere democratische krachten, die we hier ook als Europese liberalen, internationale liberalen steunen, dat die een belangrijke uh, rol gaan spelen in de politiek. Ja. Even, ik wil even naar meneer Aarts hier in de studio. Uh, ho hoe ziet u op dit moment die rol van de moslimbroederschap in Egypte? En hoe, hoe groot is het, het risico, wat meneer Van Balen toch een groot risico vindt, dat ze straks een overwegende machtsfactor worden in Egypte? Mm. Nou, de kans is groot dat de moslimbroederschap uh, een behoorlijk aantal stemmen zal krijgen. Maar. de moslimbroederschap bestaat niet. Nee, dat zijn er net ook. Die is verdeeld ja. en er komen meerdere uh, uh, facties uit naar voren. En die zullen allemaal met elkaar gaan concurreren om te stemmen. Dus de moslimbroederschap zal nooit een. Uh, zal het niet een substantiële minderheid krijgen, denk ik. Ze zullen flink wat stemmen halen, maar. De angst voor, de, voor een machtsovername door de moslimbroederschap... die is uh, echt uh, niet reëel, volstrekt niet reëel. Maar overigens moet ik zeggen, nu ik hoor dat uh, meneer Van Baalen... Uh, met zijn collega's in Cairo is om te praten met de moslimbroederschap... en hoopt dat vooral de seculieren gaan winnen... moet we toch niet vergeten dat de seculieren altijd gesteund zijn... en de seculieren dat waren de, de dictators. Mm -hmm. Dus nu is er een alternatief via een milde vorm van politieke islam... Uh, ...geeft hij nou eens een kans om aan de macht te komen, althans om mee te delen uh, waar er verkiezingen zijn... ...en waar ze dan ook een serieuze stem kunnen hebben in hoe het land bestuurd moet worden de komende tijd. Meneer Van Balen, geeft ze een kans? Nou ja, die kans hoef ik niet te geven. Dat nee, u, uh, u begrijpt wat ik bedoel. Geeft, Als je kijkt circulieren, dan uh, heeft u gelijk dat bijvoorbeeld Mubarak uh, en zijn partij circulier waren... Het is dus een partij zoals waar verboden, maar die zal echt wel opduiken onder een andere naam. Maar daar gaat, dat doen we niet de krachten die wij komen steunen. Dat zijn op hun aanvraag eh, bijvoorbeeld Osama Harp eh, van Democratisch Front, Ayman Noor, eh, van de Agat-partij, de Waf-partij. Dus, en dat zijn eh, clubs die eigenlijk nog moeten gaan samenwerken. Hè? Want als ze niet samenwerken, dan zullen ze een slecht resultaat behalen. En dat doen wij nu met eh, liberalen uit de hele Maghreb, dus Noord-Afrika... Uh, en het Midden-Oosten en met name Oost-Europa. Ja, nou dat, dat lijkt me mooi werk dat u uh, probeert die mensen te steunen. Laten we het hebben over een andere vorm van steun, waar het uh, vandaag ook over ging, met name in het nieuws. Um, in uh, Italië kwam de zogenaamde Libië contactgroep bij elkaar. Dat zijn de Verenigde Staten, landen van de Arabische Liga, Qatar, Kuwait, uh, Frankrijk, Italië. En daar is een fonds opgericht om uh, de opstandelingen in, in Libië financieel te steunen. Laten we even luisteren naar wat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 je kunt moeilijk zeggen, dit moet niet gebeuren. Dus ik vind het goed dat er geld uh, naar de opstandelingen gaat voor uh, medische zaken, voedsel en uh, wat meer nodig is. Uh, hopelijk gaat het geld niet naar wapens. Maar de context waarin het gebeurt, die vind ik niet goed. Um, en dat heeft te maken met de hele militaire interventie... zoals die uh, uh, zich voltrokken heeft sinds uh, resolutie 1970 en 1973. Uh -huh. VN-revoluties die dit ingrijpen mogelijk ja, hebben gemaakt. Die, ja, die um, zonder dat er een plan B was... Uh, geleid hebben tot een moras waarin we nu verzeild geraakt zijn. Dus ik vind dat er veel meer gedacht moet worden... in de richting van een staakt het vuren... Uh, daar moet veel meer energie in gestoken worden. Um, heel af en toe zie je mensen uh, zich daarvoor uitspreken. Um, vorige week nog uh, Lachdar Brahimi. Een de belangrijke ex-VN-man. Een voormalige ex VN-gezant VN in Afghanistan. Ja, onder andere, en ik, ja. ik sprak toevallig van de week hier in Amsterdam op een symposium... meneer uh, Alvaro Soto, Ook een belangrijke VN-diplomaat uh, met pensioen. En met heel veel ervaring over de hele wereld. En die zei dit ook. Maar... Dit soort stemmen die hoor je niet. Terwijl een staakt het vuren eigenlijk van ontzettend groot belang is. Want dan komt er ook een, hopelijk een eind aan het, uh, het doden van uh, burgers. Ja, meneer Van Balen, wat vindt u van dat fonds en van uh, het staakt het vuren waar meneer, van Aarts, meneer Aarts voor pleit? Ja, een fonds om inderdaad uh, nood te ledigen, dat lijkt mij verstandig. Ik vind ook dat, dat we moeten kijken wat bijvoorbeeld Egypte kan doen. Hè. Hier hoor je ook, het is echt een, een punt hier over in de publieke opinie. Uh, onze vrienden. In Libië en dan bedoelen ze het verzet. Mm -hmm. dat is een punt ook in uh, Tunesië en andere landen. Dus ik vind dat dat moet gebeuren. En het tweede is, als u uh, uh, vraagt, ja, staat het vuur, dan zeker. Uh, dat zou betekenen bestendiging waarschijnlijk van Gaddafi op een of de andere manier, uh, of van directe uh, steunpilaar van hem. En ik heb weinig vertrouwen in zijn democratische gezindheid of zijn gezindheid om in ieder geval. Op, uh, op basis van gelijkheid en te, met, met respect voor mensenrechten met de oppositie gaan praten. Uh, maar het is aan de uh, Libiërs zelf. Hè? Als dus de verzetsraad de wil praten met Gaddafi, dan is dat hun goed recht. Uh, dan vind ik dat we dat niet moeten blokkeren. Hmm. Maar ik vind niet dat wij nu moeten proberen... Uh, laten we zeggen, het politieke leven van Gaddafi nou echt langer te werken dan nodig. Is. Even naar meneer Aarts. Een staakt het vuur nu betekent uh, bestendiging van de positie van Gaddafi. Op de korte termijn wel. Maar als een staakt het vuur komt en dan komt iets wat we noemen een safe haven... Uh, of als niet de uh, Srebrenica-achtig moet natuurlijk uh, een veel breder mandaat komen... voor die blauwe helmen die er dan eventueel komen dan moet er op een gegeven moment een gesprek komen... tussen de rebellen en uh, het Gaddafi-kamp. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gaddafi daardoor kan blijven. Uh, ook Lachdar Brahimi. Uh, is zo realistisch om te zeggen... het einde van het tijdperk Gaddafi is nabij. Maar er moet een gesprek komen en het vechten moet stoppen. Dat is heel belangrijk. En ik begrijp niet zo goed waarom men daar niet aan wil. Omdat men vreest dat Gaddafi uiteindelijk... We... Uh, gedeeltelijk aan het langste eind trekt... en een groot deel van Libië onder zijn toch wel kwaaddaardig invloed houdt. En dat is voor de Libiërs die daar wonen ook niet echt prettig. Goed. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. We komen hier zeker op terug. Hartelijk dank, meneer Van Balen. Daarin Cairo en Paul Haarts hier in de stuur. gedaan. Megafon hoort u nog een beetje doorpleutelen op de achtergrond. Maar het nummer heet dan ook The Fade. Gisteren herdachten we nog de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En tegelijkertijd komt Amnesty International met een rapport. Daaruit blijkt dat Noord-Korea zijn strafkampen de laatste tien jaar drastisch heeft uitgebreid. Kampen waar mensen zelden uit terugkeren. Hier in de studio is Nicole Sprokel van Amnesty International. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, ik, ik zei net, ik was eigenlijk helemaal niet verbaasd. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat het nieuws was... Mm -hmm. dat daar grote strafkampen zijn. Nee, dat die kampen er zijn, dat is langer bekend. Overigens wordt dat feit wel door de machthebbers zelf ontkend. Ja, maar die ontkennen wel meer, hè? Ja, klopt. Maar wat uh, toch wel duidelijker geworden is... is dat ze inderdaad in omvang zijn toegenomen... Mm -hmm. En dat baart zorgen. En dat heeft waarschijnlijk iets te maken met uh, ja, de naderende machtsovername van uh, Kim jong Un. Van vader op zoon, ja. Ja, precies, die het uh, van de vader moet gaan overnemen. En als je terugdenkt aan uh, ja, 1980, toen Kim Jong-il zelf aan de macht kwam. Toen werden zo'n honderdduizend mensen in een strafkamp opgesloten. En we zien nu een beweging naar uh, ja, in ieder geval een toename. En want, u zegt we zien, maar hoe weet u dat? Want het is een volstrekt gesloten land. Ja, dat klopt. Wij komen daar ook niet binnen om onderzoek te doen. Maar om die reden hebben we dan ook in dit soort situaties uh, uh, kunnen we onze toevlucht nemen tot het gebruik van satellietbeelden. Hmm. We hebben satellietfoto's uh, laten nemen. Um, en die vergeleken met de situatie tien jaar geleden. En dan zie je dat uh, het areaal land wat verbouwd wordt uitgebreid is... en ook dat er meerdere gebouwen bijgekomen zijn. En doorrekenend kun je dan een, ja, een bepaald uh, getal daarop loslaten. En uh, dat gecombineerd overigens ook met gesprekken... die we hebben gevoerd met voormalige gevangenen. En ook met een kampbewaker. Ja, en met name op basis van die gesprekken... Beschrijft Amnesty dat het leven in die kampen, voor zover je dat woord er überhaupt voor kan gebruiken, heel erg gruwelijk is? Wat, wat vertellen ze daarover? Ja, het is, het is inderdaad een soort hel op aarde. Um, mensen wonen daar in de meest mensonterende situatie. Um, er is nauwelijks uh, sprake van een, een woonsituatie, mensen moeten slapen op een houten of een hardbord. Uh, ja, plaat, uh, dun dekentje, uh, 50, 60 man in een kamertje uh, waar nauwelijks ruimte is. Ze moeten ontzettend hard werken. Echt van vier, vijf uur s ochtends tot s avonds acht uur. Heel zwaar, lichamelijk zwaar werk. Uh, krijgen daarna nog eens uh, ideologische lessen. Uh, en, en worden gemarteld, mishandeld. En mensen worden daar uh, op ja, heel regelmatige basis standrechtelijk geëxecuteerd. Hoe kom je in zo'n kamp? Dat kan van alles zijn. Er zijn overigens twee verschillende soorten kampen. Je hebt een, een echt total control zone, zoals het dan heet. Een, een gebied wat, waar klinkt niemand uitkomt. Klinkt onheilspellend. Ja, ja, daar kom je niet meer uit. En daarnaast heb je een soort revolutionaire zone. En daar komen mensen terecht die soms ook zelf niks op hun kerfstok hebben. Maar die een familielid hebben die ooit verdacht geraakt is of gevlucht is. Um, en, en waar mensen van beschuldigd worden, dat is heel uiteenlopend. Dat kunnen... Uh, overheidsdienaren zijn die niet voldoende zeg maar, de lijn hebben gevolgd ja. van het regime. Uh, maar het kan ook iemand zijn die uh, ja, de radio uh, he, van Zuid-Korea beluisterd heeft, ja. bijvoorbeeld. Ja. Over Zuid-Korea gesproken aan de telefoon is professor Henny Savenijen. Uh, die doseert Engels en Psychologie aan de Universiteit van Seoul in Zuid-Korea. Dus goedenavond, meneer Savenijen, bij ons. ja. Goedemorgen voor mij. Goedemorgen. Baby. Ja, goed. Goedemorgen. Um, ik kan me voorstellen dat deze kampen ook in Zuid-Korea berucht zijn. Hoort u er daar veel over? Uh, ja, ze zijn, ze zijn berucht. Ze zijn bekend. Uh, maar wat er wel precies binnen gebeurt, ja, natuurlijk. Zoals mevrouw Darapol zegt, men weet het niet. Nee. Uh, een van mijn collega's is een specialist op Noord-Korea. Heeft ook in Noord-Korea gestudeerd. Heeft ook regelmatig contact met mensen in Noord-Korea. Gaat zelfs regelmatig terug. En. Ook hij weet eigenlijk weinig van die kranten. Uh, het, het vervelende is... De, over de, degenen die dan uh, zogenaamd eruit zijn ontvlucht... Uh, die uh, geïnterviewd zijn door uh, Japanse... en met name Japanse en Amerikaanse journalisten... Mm. die worden betaald. Uh, dus betaald door wie? Zijn, uh, door de krant, mm. of door de tv, of door de reporters... En des te gruwelijker de verhalen zijn, des te meer geld ze krijgen. En daardoor worden die uh, getuigenissen eigenlijk ja, onbetrouwbaar. Denk, denkt u dat uh, het rapport wat Amnesty vandaag en de dingen die mevrouw Sprokel daar net over zei... Denk, denkt u zonder dat zij natuurlijk zit te liegen, maar denkt u dat dat onbetrouwbare informatie is? Uh, nee, nee, nee, ik denk niet dat het onbetrouwbare informatie is. Hmm. Het, het, men weet dat er gruwelijke dingen gebeuren, dat weet men, maar... De getuigenissen van die personen worden daardoor onbetrouwbaar. Hmm. Dat is het enige wat ik ervan van zeggen kan. En ook in, in, uh, hier in Zuid-Korea weet men wel degelijk dat er gruwelijke dingen gebeuren. Ja. Maar wat en hoe precies, dat weet men niet. Nee, mevrouw Sprokel, dat blijft natuurlijk een probleem. Dat het echt heel moeilijk is om je daar echt een beeld van te vormen. Het beeld wat wij hebben is van uh, getuigenissen van een, een twintigtal mensen... Hmm. Um, Overigens hebben wij niet betaald voor die getuigenissen, nee. laat dat duidelijk zijn. Mm. Uh, en het is, ze zijn consistent. Het zijn echt verhalen die ook uh, ja, uit uh, verschillende hoeken bevestigd worden. Dus het is niet zo dat het ene verhaal enorm afwijkt van het andere verhaal. Het is een, uh, een beeld wat zich ook gedurende de afgelopen decennia gevormd heeft. En wat dus uh, nu weer op deze manier uh, bevestigd is geweest. Ja, um, nu heeft u dit rapport en u zegt het wordt erger... Um... Met Noord-Korea is op mijn papiertje staat moeilijk, maar ik maak er maar gewoon van niet te praten. Um, dit gebeurt iedere dag, gebeurt morgen ook weer. Wat kunnen we er tegen doen? Wat kunnen wij er tegen doen? Ja, wat we vooral moeten doen is dit probleem zichtbaar maken. Dat hebben we dus nu gepoogd weer opnieuw met die satellietbeelden. Laten zien, ze zijn er wel degelijk. Hè? Dus daarmee ondermijn je de uitspraak van het regime van die kampen bestaan niet eens. Um, uh, mensen aan het woord laten, hè, zoals we ge gedaan hebben. En ja, internationale druk. Het is inderdaad niet het land wat daar het meest gevoelig voor is... maar we moeten daar toch iets uh, mee doen. Uh, mm. Buurlanden als China kunnen we ook aanspreken. Bijvoorbeeld alleen al op het feit, vanwege het feit... dat zij um, vluchtelingen uit Noord-Korea terugsturen. Mm. Die mensen gaan linea recta naar zo'n kamp toe. Ja. Nou, over buurlanden gesproken, uh, meneer Suiverneijen... ik zou me kunnen voorstellen dat dit in Zuid-Korea een, een, een groot ding is... dat mensen zich daar erg over opwinden. Bemoeit Zuid-Korea zich hier erg mee? Um, de regering op zich niet. Uh, er zijn wel allerlei groeperingen die uh, voortdurend uh, ja, hoe moet ik zeggen, uh, ballonnen oplaten... met uh, informatie naar uh, Noord-Korea toe, zodra de, de wind... De goede kant op staat worden de ballonnen met pamfletten Noord-Korea binnengelaten, tot grote ergernis natuurlijk van het regime in, uh, in Noord-Korea. Mm. Uh, op zich zijn het, uh, ja, de regering hier staat zich op het standpunt, uh, wij praten uh, zo weinig mogelijk, uh, we hebben een strenge houding ten opzichte van uh, Noord-Korea en uh, op zich heeft dat de, de verhoudingen heel erg vervroegeld. Ja. De vorige regeringen van uh, Kim, uh, sorry, van No Mu Jong, die hadden veel op meer opening tot Noord-Korea dan de huidige regering. Uh, of ze er iets aan kunnen doen, natuurlijk niet. Ook zij kunnen nee. er niets aan doen. Want des te harder de, de houding van de regering hier is, des te minder overleg is er is er uh, met, met uh, Noord-Korea. Ja. Dus. Uh, ja, men kan er eigenlijk weinig aan doen. Nee, nou, dan is het ik maar goed ik dat... het probeert wel. Dat, uh, ja. Dan is het maar goed dat Amnesty International er aandacht voor vraagt. Um, ik dank u wel, meneer Savernijen, en u ook, mevrouw Sprokel. Dank u wel. Dank u Homes, places we've all of us This way. Kenbare coldplay-gitaartjes. Don't panic was dat. Een paar weken geleden nog maar werd wereldwijd het jubileum van Juri Gagarin gevierd. Vijftig jaar geleden was hij namelijk de eerste mens in de ruimte. En vandaag is het het jubileum van nummer twee. De Amerikaan Ellen Shepard. Die was zo'n drie weken later namelijk. En dus hoor je vandaag helemaal niets over hem. Behalve dan bij ons in het oog. Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, had, had u aan hem gedacht vandaag? <laughs> ik moet eerlijk zeggen, nee. Ik heb wel in de afgelopen weken mede over hem iets geschreven... omdat ik nogal wat deed aan het jubileum van Gagarin. Ja. Maar vandaag heb ik niet aan hem gedacht, nee. totdat u belde. Ja, nou, dat, dat uh, was dan heel attent van ons. En toch was het ja. echt zo vandaag, 50 jaar geleden. Laten we even luisteren hoe dat 50 jaar geleden klonk. Alan Shepard, slated vandaag om to be America's Amerika's eerste man in space. Suited up in a shining silver space suit, hij klom up de ladder en into de trailer die hem him out naar de launching pad. Ja, dat klinkt nog redelijk opgetogen, maar toch Amerika had het verloren hè, van Rusland toen. Ja, ja, en nou, ze hadden het om te beginnen verloren op 4 oktober 1957 toen de eerste Sputnik omhoog ging. Ja. De Russen hadden de eerste kunstmaan. Ja. En toen op 12 april 1961 weer met de eerste mensen in de ruimte. En uh, nou ja, en Gagarin, die maakte natuurlijk meteen al een vlucht om de aarde heen. Dus in een kunstmaan. Ja. Terwijl Alan Shepard alleen maar een ruimtesprongetje maakte. Omhoog tot 180 kilometer en toen weer terug. En toen dat weer recht binnen... naar beneden. Oh, Ja, dat was binnen een kwartier bekeken. Geldt dat dan wel eigenlijk? <laughs> nou, de Russen die moesten daar een beetje om lachen. Die namen dat niet serieus. Dat dat kon je niet als een ruimtevlucht betitelen, vonden nee, zij. Nee. En dat is eigenlijk ook zo. Uh, alleen, er is een internationale afspraak dat de ruimte op 100 kilometer hoogte begint. Dus iedereen die daarboven komt, die is astronaut. Ook al gaat hij maar even recht omhoog en weer terug. Nou, la laten we uh, Alan Shepard dat dan toch maar gunnen. Dat hij in ieder geval ja. de tweede was. Vonden ze het erg dat, dat ze niet de eerste waren, de Amerikanen? Ja, die vonden het vreselijk erg, want het had natuurlijk ook te maken met het Amerikaanse prestige ja. en met militaire macht. He, een land wat een kunstmaan in een baan om de aarde kan brengen, beschikt dus kennelijk over zeer sterke raketten. En een land wat een ruimteschip kan lanceren met de mensen erin beschikt over nog sterkere raketten. En ja, de Amerikanen hadden het idee dat uh, dat zei Lyndon Johnson toen in die tijd dat uh, die Russen ja die zouden waterstofbommen gaan naar beneden gaan smijten vanuit hun uh, <laughs> ruimteschepen ja. hè, als uh, stenen vanaf een uh, viaduct. A hard race gone full, ja. Ellen nou, ja. Shepard heeft er ook wat over gezegd over hoe erg ze het vonden. A little race between Gagarin and me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 ja, dat was Alan Shepard. Eerder vanavond had ik even uh, telefonisch contact met een uh, Nederlander. Zeggen wij, hij is al lang Amerikaan, maar de, de, de nederlands Amerikaanse astronaut Lodewijk van den Berg, die Shepard nog gekend heeft. Nee, eigenlijk niet veel. Er is wel wat aandacht. Er is een speciale postzegel uitgegeven. Aha, en wat staat daarop? En dat staat dus zijn, zijn foto op. Ja. En uh, dat is één uh, post. Het is. Uh, een serie postzegels van twee postzegels die bij elkaar horen. Ja. De ene staat een foto van hem op. En die andere is dus een foto van de Mercury module. En wat is dat? Dat is dus het module, het module spaceship waar hij dus op gevlogen heeft. Die eerste vlucht. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Zijn, uh, zijn ruimtevaartuig. Heeft u, uh, u Shepard gekend eigenlijk? Ik heb hem een paar keer ontmoet. Dat is alles. En zomaar in... In een grote groep voor een paar minuten, een paar keer wat woorden uitgewisseld en een paar vragen gemaakt. En, uh, ik heb dus ook, omdat hij dus eigenlijk de echte eerste was, mm -hmm. uh, heb ik hem gevraagd om een, om een foto van hemzelf te ondertekenen. En uh, dat heeft hij wel gedaan, maar toch een beetje uh, met wat. Uh, Terugzetting. Dat, uh, dat was nou niet zijn natuur om dat allemaal voor het grote publiek te doen. Nee, was een bescheiden man? Oh, een heel bescheiden man. Helemaal heel mooi in de achtergrond blijven. Precies zijn werk doen, wat ik in de tijd gehoord heb. En uh, heel veel uh, met zijn collega's samenwerken, dat alles goed ging. En dus dat... Uh, dat was helemaal zijn achtergrond. En hij hield niet veel van grote parades en publicaties en wat ook. Nee, maar als, is, is, is het onder astronaut het feit dat hij dan de eerste Amerikaan was... was dat een reden om, om tegen hem op te kijken? Oh, natuurlijk. Want, want de reden is, is dat hij was dus echt de eerste eerste... Ja. Okay, die met een, een persoon die met een Amerikaanse rocket de ruimte inging. En het was dus helemaal nog niet zeker of dat allemaal goed zou aflopen. Hm. Het begint al de start om weg te komen. En zelfs als je er één keer boven bent, uh, als alles na, van het naar beneden komen weer teruggaat. Want als er iets een beetje teruggaat naar beneden komen, dan kom je de honderden kilometers vandaan, landje waar je moet landen. Ja, ja. dus het was echt een dappere man dat hij dat deed. Ja, de, oh, absoluut. Hm, ja. Hebt u de foto nog? Nou, daar heb ik nou net vanmiddag naar lopen zoeken. Ach jee. En uh, ik, ik weet niet, ik kan het niet terugvinden. Ah, en dat is waarschijnlijk, ik heb het aan iemand geleend... of het is met verschillende verhuizingen is het kwijtgeraakt. Dat ja. is eigenlijk jammer. Nou, dat is jammer. We zullen het met de postzegel moeten doen verder. Ja, ik ben zelf van plan om daar, weet je wel, een heel blad van postregels te gaan kopen. Stuurt u ons een briefje met de postregel erop alstublieft? Als u, als u mij het, het adres laat weten met, uh, met, met, uh, met de post waar ik het naartoe moet zenden, oké? Okay? Gaan we doen, meneer Van den Berg, dank u wel. Oké. Okay. Ja, nu smolders, Molders. Um, he, nou was hij al te laat, uh, Shepard. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar het, het ging nog bijna fout ook, hè? Uh, ja, nou, op welke manier ging het fout? Dat zegt u? Op welke manier ging het fout? Nou, die dansering, die, die ging toch ook niet van een leien dakje? Er was, er was toch wat vertraging? Oh ja, maar ja, dat, is natuurlijk, dat gebeurt tegenwoordig met de shuttle nog wel. Dus wat dat betreft was dat niet zo uitzonderlijk. Het was wel zo dat hij erg lang op zijn rug moest liggen in dat ding. Ja. En er was geen toilet voorzien. En daar kreeg en, hij last van? En daar kreeg hij ernstig last van. Dus dan heeft hij gevraagd of hij het in zijn pak mocht doen. En uh, ja, dan moest iets gebeuren. Dus dat heeft hij maar gedaan. Dus dan kreeg hij een natte rug. Net voor hij vertrok. Dus hij is kletsnat op en neer <laughs> geweest? Ja, ja, hij is voor zover bekend ook de enige die dat uh, uh, record heeft uh, gevestigd. Ja, hoe, hoe waren ze eigenlijk aan, uh, aan Shepard gekomen als, als eerste astronaut? Nou, ze dus hebben een heleboel testpiloten, allemaal militairen, he, gesolliciteerd. En uh, nou ja, er, waren er, er zijn er uiteindelijk drie uitverkoren voor de eerste vlucht. Uh, John Glenn, Alan Shepard en Gus Grissom. Ja. En Shepard die werd het. En Shepard die dacht dat hij het dan ook was. Maar ja, op, op het moment dat John Glenn het jaar erop, in februari echt om de aardiging draaien... toen was Shepard bijna vergeten. Ja. Want John Glenn was, echt, was het eigenlijke antwoord op Gagarin... en niet Alan Shepard. Ja. Nou, nou verloorde je dus uh, van Gagarin? Uh, ja. Meneer Van den Berg zei net dat het een bescheiden man was. Uh, mm -hmm. Denkt u dat hij het zelf erg vond? Dat hij uh, van Gagarin verloren heeft... en, en, en nu al lang weer helemaal vergeten is? Ja, dat denk ik wel. Ik, dat, ik denk wel dat hij dat uh, betreurd heeft. Hij was, hij, was om, hij was wel in zijn nopjes... Dat hij uitverkoren was voor die eerste vlucht. Maar toen, kwam, toen, toen kreeg je nog een extra domper, als het ware. Toen bleek dat die eerste vlucht niet zo indrukwekkend was. in het licht van wat er daarna gebeurde. Die vlucht van Glenn. Ja. En het mooie was dat toen, toen Shepard vertrok. vond Glenn het jammer dat hij niet de eerste was. Maar toen Glenn later in een baan op de aarde draaide. en zoveel glorie over zich heen kreeg. toen besefte hij dat hij toch. ja, dat hij dan wel derde was officieel. maar eigenlijk eerste. Ja. De eerste zullen de laatste zijn, hè? Ja. Um, uh, de, de, Gagarin zal uh, vermoedelijk wel, uh, nou eeuwig is misschien een beetje lang... maar heel lang in de geschiedenisboeken uh, blijven staan. Shepard, waren ja. we al bijna vergeten. Weet over vijftig jaar nog überhaupt iemand wie hij geweest is? Of? Ja, ik denk heel weinig mensen uh, zullen dat nog weten. Uh, er blijven een paar namen hangen. Die van Gagarin, die van Neil Armstrong, de eerste man op de maan... En, en John Glenn waarschijnlijk ook nog wel als eerste Amerikaan in een baan op de aarde. Maar daar zal het wel bij blijven. Alleen hebben we over vijftig jaar hopelijk de naam ook van de man die als eerste op de planeet Mars stapte. Oh ja, dat ziet u wel gebeuren nog? Dat zie ik nog wel gebeuren, ja. Dat is de volgende mijlpaal. Nou, dan gaan we, dan gaan we die in ieder geval onthouden. Hartelijk dank, meneer Molers. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ja, en het is ook een bevrijdingsdag. En uh, in, uh, op veel plaatsen in het land heeft uh, zojuist de laatste noot van het bevrijdingsfestival geklonken. En uh, een van die noten die is vastgespeeld door uh, Whalen. En die heb ik aan de telefoon nu, als het goed is. Ja, dat klopt. Hoe, hoe was het vandaag? Ik, uh, ik heb een hele mooie, bijzondere en uh, eervolle dag gehad. Ja, wat was er mooi en bijzonder aan? Uh, nou ja, dat natuurlijk een heleboel jongensdromen uitkomen ten eerste. Dat, dat, Vliegen dat met is vooral, een helikopter? Uh, ja, met een helikopter en uh, <laughs> ik mocht een soort van uh, uh, soldaatje spelen. <laughs> en uh, nou ja, dat natuurlijk een heleboel mooie, interessante mensen ontmoet, maar onder de minister-president. Yeah. Uh, en, en, en, en, ja. En dat, dat voornamelijk uh, qua speelgoed, zeg maar. <laughs> en, yeah. uh, en verder betekent het natuurlijk dat je, dat je ambassadeur mag zijn. Van de vrijheid voor je land. En, en ja, dat, dat, dat vond ik wel een hele grote eer dat ik dat, uh, die taak mocht vervullen. Ja, wat, wat, uh, wat vond je het mooiste moment van vandaag? Uh, nou, misschien niet zozeer vandaag. Ik denk dat ik een, een aantal hele mooie momenten heb gehad de afgelopen, afgelopen weken al in de, oor, in de voorbereiding hier naartoe. Maar uh, ik moet wel zeggen toen we net voor het laatste optreden met de hele groep uh, eventjes uh, bij elkaar stonden. Ik, ik riep even iedereen bij elkaar. En, Hadden we hadden nog even een, een, een onder, onder onsje, zeg maar. Ja. Waarin ik ze bedankt heb. En, uh, wat een fantastische groep mensen het, uh, het is. En, en ik, dat vond ik wel een heel mooi moment. Dat we het toch maar weer even gedaan hebben vandaag. Ja. Heb je enig idee voor echt, hoeveel echt, mensen echt. jullie vandaag gespeeld hebben? Ik heb echt geen idee. <laughs> geen idee. Maar nee. het waren er een heleboel. Want op hoeveel plekken <laughs> ben jij geweest? Uh, op vijf. Bent... Ja, we zijn begonnen in Wageningen, toen door naar Amsterdam... vervolgens Haarlem, toen Den Haag en net geëindigd in, uh, in Rotterdam... en nu in de bus terug naar, uh, naar huis. Nou, laten we even snel rekenen. Hoeveel waren er ongeveer per... per... Uh, nou, ik denk dat in uh, Wageningen stond een man of uh, 7000, 8000, denk ik. Zoiets. Ja. Tienduizend. Uh, ja, echt, echt ja, dat tot zover ik kon kijken mensen. Ja. En volgens Amsterdam, daar stond de dam uh, goed vol. Uh, nou ja, Haarlem, dat was, uh, was uitzien. Dus dat stond gewoon 100.000 man voor mijn neus zo'n beetje. Zo, nou. En uh, Den Haag, ja, ook weer een mannetje of zeven, 8000 denk ik. En, Iedereen? Negen. Uh, dus echt, echt, echt gewoon alleen maar zeeën met mensen. Ik heb het zo... Ja, het is echt heel, heel bizar geweest. Ik heb nog nooit zo vaak achter elkaar voor zoveel mensen opgetreden. Oké, okay. dankjewel Welen. Ga er lekker van dromen. Dit was Met het Oog Morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen.